4 uur. Het NOS-journaal. Raymond Serré. De vakcentrale CNV zegt ja tegen het pensioenakkoord, maar stelt wel voorwaarden. Zo moeten overheid mensen in zware beroepen tegemoetkomen. En ook moeten jongere werknemers niet onevenredig meer gaan betalen dan oudere generaties.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 Murdoch moet zich concentreren op het schandaal waarin zijn concern is verzeild geraakt, zei Cameron. De Australische mediamagnaat is al voor een deel-eigenaar van SkyB, maar hij wilde alle aandelen overnemen. Op Schiphol is een moeder opgepakt die met haar twee kinderen op de vlucht was. De Marceau pakte de 23-jarige vrouw uit Helmond op bij de gate, vlak voor vertrek van de vlucht naar Curaçao.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 In het noordoosten van Brazilië is een tweemotorig vliegtuig neergestort. De 16 inzittenden hebben de crash niet overleefd. Het toestel van een regionale luchtvaartmaatschappij was opgestegen vanaf de stad Recife en kreeg al snel problemen. Het was door nog onbekende oorzaak in brand gevlogen. Ook is niet bekend welke nationaliteit de inzittenden hebben. En dan het weer: bewolkt, regenachtig. Vooral in het noorden en westen: temperatuur 17 graden en morgen is er weinig verandering. Vrijdag is het droog, zonnig en 21 graden, maar in het weekende wordt het opnieuw wisselvallig. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met 13 files, bij elkaar opgeteld zo'n 60 kilometer. Vooral in de regio Amsterdam is het erg druk. Dat heeft onder andere te maken met de afgesloten eitunnel vanwege werkzaamheden. Maar op de A1 richting Amsterdam, daar is het misgegaan bij Knoppeldwatergasmeer. Daar is een vrachtwagen met aanhanger geschaard, daardoor staat er 5 kilometer. Je kunt ook het beste omrijden via de gasbedammenweg. Op de Ring Amsterdam de A10 tussen Oostop en de Koenten is 7 kilometer. De andere kant op tussen Oostop en Klopend Watergasmeer rijdt het langzaam over 12 kilometer. A 28 Utrecht naar Amersfoort bij de Afrit in Dolder, 6 kilometer na een ongeluk met een vrachtwagen. Bij de Afrit in Dolder is de rechterreis reis ook afgesloten. Je kunt ook het beste omrijden via de Hilversum over de A27 en de A1. Op de N247, de weg Amsterdam Hoorn in beide richtingen bij Broek-in-Waterland. Zan fiets van 3 kilometer. Richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd met twee bussen. De weg is daar dicht. Houd daar dus rekening met een omleiding.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 Het Geo Lippens, Sebastiaan Timmerman, Steven Dalebout, Aert Vierhouten, Bione de Graaf en Tom van het Vijf minuten over vier. Welkom terug bij het derde uur van Radio Tour. Morgen die hoge toppen en vandaag misschien nog wel een keer sprinten. Maar ja, dan moeten ze wel eerst die zes gaan terughalen, Rio. Ja, maar het is hopen op wonderen. En zoals je weet, wonderen bestaan niet tegenwoordig. Zeker niet in het moderne wielrennen. Zo'n kopgroep, ja, ze krijgen de kans waarschijnlijk niet hoor. Twee minuten en tien seconden is het verschil nog maar. We hebben nog dik 40 kilometer te rijden. En die kopgroep met Lars Boom kan rijden wat ze willen. Het peloton komt dichterbij, want ze ruiken daar de streep. En ze ruiken de laatste kans voor de bergen... om het in een massasprint te laten eindigen. Dus gaan al die sprinters... ...op kopperijen om beurten, doen ze hun werk. De sprinters gaan mooi in het zog mee. En die kunnen zich straks klaarmaken voor een verschroeiende sprint. Maar daar vooraan, ja, ik zeg het al, wonderen bestaan niet. En toch, en toch, en toch, en toch. Kun je altijd blijven hopen, Sebas? Blijven hopen en blijven rijden, maar de kans dat het vandaag gaat lukken voor deze zes... is op dit moment met dit verschil van die dikke twee minuten ongeveer net zo groot... als dat we binnen nu en een uur in één keer met 30 graden... en volle bak zon boven ons rondrijden door Frankrijk. Het is weer gaan regenen. We zijn in het plaatsje Kuk. We hebben 127,5 kilometer afgelegd. Kopgroep heeft nog 40 kilometer te gaan. En het regent dus weer hard in deze Tour. Maar ja, dat zijn we na die ruime anderhalve week inmiddels wel gewend. Radio to the France, zo'n klassieker, blijf je altijd 1979 staat erbij, hoor. anders zou ik het ook niet weten. Want in Nederland was het een hit in 1986. Ik Weet nog wel dat het uh, lang geleden was inmiddels. What a fool believes. aardvierhout. ik zei het net, dat is een soort uh, ode aan de kopgroep natuurlijk. What a fool believes. Wanneer komt de dag dat een aantal renners ze zeggen... nou, er gaat gewoon helemaal niemand ontsnappen vandaag... want je rijdt wel lekker vooruit. Maar één ding weet je zeker, je wordt toch ingehaald. Of hoort dit gewoon bij het beroep wielrennen? Ja, dit is, dit, is, dit is het onderdeel van de hoop. Er is altijd de hoop dat het ja. je wel gaat lukken. Er is altijd de hoop dat het wel een keer lukt. En het gebeurt ook iedere keer wel een keer. We hebben nu, ik denk, in negen etappes is toch één keer ja. gebeurd. En dat is toch één keer. En dat is toch, dat is toch de hoop die je, deze jongens ook weer voordrijft. Van, uh, gaat, gaat het peloton samenwerken of gaan ze het overlaten aan één team? Gaat het team het redden? Gisteren zagen we ook een team dat wat, wat op... Ja, op een op knieën eigenlijk het gat dicht kreeg. En ja. toen de sprinter alleen zat in de finale. Maar het, het, het nadeel voor deze jongens vooraan is natuurlijk dat... doordat meerdere sprinters een etappetje hebben gewonnen... ook meerdere ploegen denken, wij kunnen nog. Hè? Het is niet, er zijn jaren is alleen Kevin is naar de streep eh, te brengen. Maar ja, nu zijn er voldoende sprints, toch ook de anderen gewonnen. Hè? Ja, en wat, wat ook meespeelt is weer van... er komt weer een klimmetje aan dadelijk waar ze aan gaan beginnen. Wat gebeurt er nu weer in het peloton? Gaat er ja. weer een offensiefje komen van bijvoorbeeld een Gilbert? Of, of wacht hij nu af en laat hij het helemaal begaan? gokt hij toch maar om mee te kunnen in de bergen? We gaan, uh, we gaan toch een beetje gespannen kijken nu. Als je naar die etappe van gisteren dan nog even kijkt. Want dat slot uh, dat gaat een beetje vergelijkbaar worden. D er waren mensen, ik heb zelfs gelezen in dat het een briljante tactiek was. Dat Gilbert het geheel uit elkaar rukte. En Gruipel het kon afmaken. Er waren ook mensen die zeiden. Nou, dat had met ploegenspel eigenlijk helemaal niks te maken. Het was een beetje geluk. We, we, wat was het wat jou betreft? Of was... geluk niet dat kon, Greipel... nee. Maar je snapt wat ik bedoel. Er zat niet een hele tactiek achter dat Gilbert daar zou gaan. Nee. Nou, de, de, de bedoeling was wat hij deed en wat er uitgevoerd werd. Dus uh, heel hard die op rijden. Krijpel is toch een van de betere beklimmers uh, van, de, van de Sprinters uh, gilde. En hij moest maar zien te overleven. En zorg dat hij, als hij goed was, zal hij er wel aan hangen. En dan de rest van de sprinters niet. Nou, dat is goed, goed gelukt. Maar Zilber had natuurlijk gewoon in zijn, in zijn hoofd zitten. Ik ga solo naar die, naar die finish rijden. Die en wil, ik uh, ja. ga echt de sprint van Krijpel niet aantrekken. Die wilde zelf ook die nog we... Kevin Precies. is kwam makkelijk mee gisteren. Uh, Petaki bijvoorbeeld helemaal, helemaal niet. En een aantal anderen uh, niet. Kevin die zal vandaag ook nog wel, wat dat betreft, heel attent zijn. Want die, die moet vandaag nog rijden. Voor de rest is het dan uh, maar zien. Hè? En voor de rest is aanklampen de komende ja. dagen. Dus er is maar één ding. En dat is vandaag uh, die sprint wel afmaken. En laten zien dat hij weer. De beste is. Ik uh, vond het wel uh, grappig een commentaar te lezen vanochtend: van uh, ja, Kevin is. Uh, Marke is wel eens vaker geklopt door wat mindere sprinters. Kijk, nou we gaan eens kijken. Want als dat een sprint gaat worden, dan zullen we in ieder geval een getergde Cavendish krijgen, Guillaume. Uh, geloof maar hoor. Want hij ja. vond het niet fijn dat hij door André Grijpel, juist door André Grijpel, werd geklopt gisteren. Want het is gewoon haat en nijd uh, tussen die twee. Ze rijden nu in ieder geval bij twee verschillende ploegen. En dat maakt de strijd alleen maar uh, spannender. Terwijl we nou een man zien die uh, moet lossen: Isaïchef. Vladimir Izaïchev van uh, de Katusha-ploeg. De ploeg die uh, kolopnef is uh, kwijtgeraakt natuurlijk met die uh, toch wat uh, vreemde dopingaffaire. Maar goed, die moet nu lossen in uh, het klimmetje. De koplopers uh, die zijn daar uh, ook mee bezig. Het klimmetje van de vierde categorie, de Côte de Puy-Laurent. En dat is dan toch een beetje het laatste, nou zullen we zeggen, suffige klimmetje... wat we in deze tour uh, gaan krijgen, althans... Uh, voordat we de Pyreneeën ingaan. Want uh, vanaf morgen is het echt serieus werk, hoor. Maar dan gaan we eerst over de Ourquette dan Kizan. Eerste categorie, daarna de Tourmalet. De buitencategorie. En dan gaan we aankomen op Luz Ardiden. Ook een call van de buitencategorie. En dan krijgen we echt de klimmers vooraan. Dan zal het niet meer iemand zijn als Lars Boom. Met alle respect voor Lars Boom. Die zojuist de punten pakte op het eerste klimmetje van de dag. De code van de derde categorie. De code tonak. Nou, De zes koplopers bezig aan die klim. 34,4 kilometer nog te rijden en inderdaad die illusies over het slagen van deze ontsnapping die moeten we maar in de kast gaan zetten want het verschil is nu al teruggelopen tot anderhalve minuut en dat betekent dat het peloton eraan komt. maar ja wie gaat zo meteen als eerste boven komen op dat klimmetje dat gaan we zo eens even bekijken. Als ik naar links kijk, dan uh, zie ik, uh, nou ja, zeg maar die anderhalve minuut... Uh, kan ik dan mooi overzien, dan zie ik de voorposten van Peloton aankomen. Want in deze klim de Puy-Laurent, daar draaien we om een uh, groot weiland heen met de weg. En we zagen dus er uh, net eventjes in de verte dat Peloton aankomen. Gesjeest om de hoek op trouwens. Niet een al te lastige klim hoor, want het is dan wel uh, vierde categorie. Maar we hebben ze vandaag, uh, de, hebben we de wegen toch wel steiler omhoog zien lopen... Dan op dit klimmetje. Maar ja, je moet toch ergens een streep neerleggen en daar dan de punten verdelen. Dat is trouwens allemaal nog niet gebeurd. De streep hebben we nog niet gezien. Het spandoek hebben we ook nog niet gezien. En dat ene puntje, dat is dus nog niet verdeeld. En we zien wel de renners dansend op de pedalen, zoals we de komende dagen dus vaker gaan zien. Rijden weer vlak voor ons, want als wij de uitzending in gaan, dan mogen wij weer naar voren toe rijden, tot vlak achter de kopgroep, waar we zeg maar tot het ongeval met Johnny Hogeland en Fletcher gewend waren om te rijden. En als als we dan uh, niet meer in de uitzending zitten, dan moeten we ons er even laten afzakken tot achter de laatste ploegleiderswagen. En ik moet zeggen, die nieuwe werkwijze, gisteren geïntroduceerd door de ASO, werkt zo bij zo'n vlakke rit uh, vrij aardig. Iedereen houdt zich netjes aan de regels en dat is uh, allemaal wel goed te doen. Maar ik ben benieuwd hoe dat gaat, ook met de gastenwagens, voor wie hetzelfde geldt. Ook één voor één naar voren om een kijkje te nemen achter zo'n kopgroep. Ik ben benieuwd hoe dat gaat als we morgen de Pyreneeën ingaan en als de hectische fase in de Tour de France gaat komen. Als het weer echt gaat om het klassement. Boom rijdt langzaam maar zeker weer naar voren. We zijn nog steeds niet bovenop dit kootje uh, van vierde categorie. Of we zijn er geweest en ze zijn vergeten de lijn te trekken. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar nee hoor, de weg loopt nog steeds langzaam zeker omhoog. Valentin rijdt op dit moment op kop. Griefko zit daar dan uh, schuin achter. Boom zit op dit moment in laatste wiel, in laatste positie. Uh, nee, die schuift nu net op, want het is die andere man in het oranje. Ruben Perez die daar zit en Delage... Schuift weer naar de kop van de kokroep. Maar het peloton is in aantocht. De streep van het laatste kootje van de dag ook. We gaan dadelijk eens kijken wie er langskomt. Goede middag. Kom van het hek tot half zeer. Nog even winnen, zullen we maar zeggen. Het is de nieuwe single van uh, Take That Happy Now. Met Robbie Williams. Altijd mooi om erbij te vermelden. En aanstaande maandag treden ze op in de arena. Neem de tijd om te kijken. En de rest is er niet. Schrijf maar op. r o k s zo. Steven Roos op alt -US. Schitterend. 6 uur, 55 minuten en 44 seconden. gemiddelde snelheid 32 kilometer, 761 meter. De zevende e Nederlandse winnaar... R-O-O-K-S hoorde ik de heer Smeets zeggen. Steven Rooks dus. Uh, Floris van Horen, die het toergevoel uh, elke dag uh, peilt. Uh, waar ben je? Want de naam Rooks speelt hier een belangrijke rol blijkbaar. Ja, Café de Klok, zeg je dat wat dan, Tom? Nou, dat is het wielencafé van Steven Rooks, toch? Inderdaad, het Bollecafé. En dat is in uh, Warmenhuis. En daar ben ik uh, aanbeland. En daar uh, kijken we op een groot scherm naar dat uh, prachtige kasteel. wat momenteel wordt gepasseerd door de renners in de tour. Even uh, praten met de uitbater uh, van dit café, uh, Frank Zut. Uh, jij moet een enorme wielerfan zijn. Uh, als je een Bolletjescafé hebt. Ik uh, ben niet echt een wielerfan, maar dat is. Uh, um... Meer uit het verleden, dus gewoon de vorige eigenaar. Ja, inderdaad. Toen de tijd heb Dirk Pronk het bol opgeschilderd. En dat, dat hou ik zo, omdat het natuurlijk een enorme... Ja. Het is een. Ja. Ja, als je warmhuis binnenkomt, dan, dan, dan zie je de bollen al. De vorige uitbater, Ronald Dekker. Was jij dan in Wielervan? Uh, in de tijd van Steven Rooks was ik wel een wielerfan. Want uh, uiteraard uh, als er iemand vanuit je eigen dorp een uh, hele mooie Tour de France rijdt... ...dan uh, of een hele goede wielrenner is. Dan uh, word je vanzelf wel uh, fan van wielrennen natuurlijk. Maar uh, pff, na die tijd heb ik er niet zoveel, meer, uh, niet zoveel aandacht meer. Ik kijk wel naar de Tour bijvoorbeeld en ik weet wel wie er in de top 10 staan. Maar uh, ik, uh, ik volg het niet zo uh, heftig meer als in de tijd van uh, Rooks. en tuin is uiteraard. Dus, uh, nou, laten we maar eventjes uh, naar buiten gaan. En dan nemen we uh, de man die het uh, kwaad heeft uh, gesticht, die nemen we dan ook maar eventjes mee. Ja, dat is, het is ook hier gewoon uh, slecht weer. Maar uh, ja, een, een, een café en dan uh, allemaal rode bollen erop. Hoe kom je op het idee, Dirk Ponk? Nou, hoe kom je op het idee? Dat is eigenlijk gekomen door Steven Roos. Die was zeg maar, wij uh, waren al gek van het wielersport. En die kwam toen in Waren te wonen. En toen tipte Roos hem, hem eventueel als, als uh, kandidaat om een Tour de France te winnen. En in 1988 uh, nou ja, was het dus zover. En, uh, toen oh. reed hij zijn eigen uh, op de Waal de Wees in de bollentrui. En toen kwam dat idee kwam enorm opleveren om dan toch... Ja, het wou eerst, eerst geel schilderen, dat gebeurde niet. En die bollen waren wel een part, omdat Roos de eerste renner was van Nederland... die dat, die, die bolletjes daar won. En toen nou, het ene woord haalde het andere woord uit. En van buiten, hier het schilderbedrijf, die, die bood het aan en zegt zo en zo... Dirk, we komen met mannenmacht bij de schilderen. En dan zegt hij, zullen uh, we dat even voor me gaan maken? Nou ja, zo, zeg, zo gezegd, zo gedaan. In Sateras, zondag was de tour af, in Sateras... Toen ben ik wat het schilderen raak met mannenmacht. Met, uh, ja, dus, de die schilderen allemaal, en wat klanten van me, en noem maar op. En, uh, en allemaal spontaan, en lekker bier drinken en uh, lol hebben... En, en toen hebben we nog later, uh, s'avonds, een enorme buiten. Toen raakte alle verf, de rode verf, van de voorgevel af. Dat was het Rolse Café? Toen was het, ja, de Giro. Dat doe je denk aan de Giro. Maar in ieder geval, uh, het, het regende zo hard dat al het rode was er praktisch af. Waren. En zondag kwamen ze terug. En we waren om half drie, drie klaar. En om, er kwam gelijk al een televisieploeg aan van de. Uh, nou, van het nieuws. Want kwam zelf, kwamen we kwamen zelfs in het nieuws. En uh, ja, toen hebben we de, zon de, zon de hele nacht gewacht. En om half vijf kwam Steven Rooks uit de Tour de France gedaan. En die gaf mij die wolletjes trein hier op de hoek. En, ja, toen waren ze blauw als potlood. En die werd hier uh, gehuldigd ook. En... Ja, gehuldigd. We hebben hier ja. een groot feest gehad. En een paar dagen later, in de einde Toen, uh, dat woon Rooks ook. En toen je met en dus met een helikopter, hier... Even achter, op het land bij Pronk hiero is hij hier met een helikopter geland. En hier stonden duizenden mensen. En ze zaten, mijn man in de grot en op het dak. En voor de, er zat een televisieploeg hier voor de, voor de ramen. En het, het was een spektakel. Het is ja, toch een feest geweest, joh. U heet Pronk. Ja? Dat, dat, dat is toch een naam die met wielrennen te maken heeft. Loop ik even naar uw buurman nog eventjes snel. Want uh, Jos Pronk, wielrenner, hoe kijk jij naar deze Tour? Want het zijn jongens die jij goed kent, hè? Uh, ja, er zijn een aantal jongens waar ik mee in de ploeg heb gereden. En uh, ja, na deze tour, het is best een bizarre tour. Veel voorpartijen. En, uh, en jonge nieuwe renners die gewoon uh, ook meteen meedoen in de tour. Ook voor de bolletjes trui. En, uh, nou, ik vind het een uh, mooie tour tot nu toe. Wie verrast jou het meest van al die jongens met wie jij gereden hebt? Nou ja, dus, euh, euh, zoals Lieuwe, daar heb ik ook nog mee in de ploeg gezeten. En ja, ik weet dat hij heel hard kan fietsen. Maar ja, goed, dan in de Tour is altijd weer... Ja, dat is zo'n grote wedstrijd. Maar hij doet gewoon meteen, euh, meteen mee. Hij rijdt de eerste, de eerste beste demerage die hij doet, is hij meteen weg. En dat is wel... Euh, maar, ja, dat is wel leuk om te zien natuurlijk. Dirk wil nog wat zeggen. Dat moet dan eventjes kort, want de Tour gaat ook gewoon door, Dirk. Dat gaat toch voor mij over Johnny Hogeland als die uit warme huizen komen had hadden we de heel warme over voor mijn bollen geschilderd. Nou ja, er is nog een, een witte muur. Ja, die is ja. uh, misschien nog gereserveerd voor uh, een andere trui die Johnny Hogeland kan winnen. Of iemand anders uit de buurt. Want ja, ze moeten wel uit de buurt komen. Rook staat nog op uh, de muur ook. Samen met Michael Bogert, uh, Rob Kopas en uh, de heer uh, Bart, uh, Bas Gieling. Want die hebben toen een Nederlands kampioenschap gewonnen. En de trui geschonken aan Dirk Pronk. En die koestert het allemaal nog hier in het Bolle Café in Warmenhuizen. Floris van Horen was dat Noord-Holland, denk ik. Wij gaan van Noord-Holland weer naar de Tour, waar nog steeds een Hollander mee vooraan rijdt, uh, Gio. Ja, zeker. Die Hollander rijdt nog steeds vooraan. Een boom van een kerel. Hij heet ook boom, Lars Boom. En hij bepaalt toch echt wel mee het tempo daar in die kopgroep. Want uh, het is toch echt een man met veel power in de benen. Zelfs na zo'n lange ontsnapping. Want ze zijn al vertrokken op kilometer 13. En nu nog maar 26 kilometer van de finish. Hebben ze nog steeds een voorsprong van 1 minuut en 24 seconden. Tempo in het peloton wordt gemaakt door een menneke. Een heel klein mannetje. Simon Gerrans, Trouwens ook ooit winnaar van een toeretappe. En hij doet het werk voor teams. Sky, Ja, Boasson Hagen denk ik dan weer. En ik roep zijn naam nog maar eens een keer. We hebben hem nog nooit voor aangezien in een sprint in deze Tour de France. Ben Swift, de sprinter van Team Sky. Misschien dat ze hem nou eens een keer gaan spelen. Misschien dat hij goede benen heeft. Maar het zou me ook niks verbazen als Boasson gewoon weer vol meedoet hier voor de sprintzega. Hij heeft natuurlijk al een overwinning op zak, die Boasson Hagen. Maar dat was licht bergop. op. Het peloton dus in achtervolging. Het zijn voornamelijk de sprintersploegen die zich... Van van voren laten zien. En dat is ook logisch... want zij ruiken dan de streep en ze weten... dat ze dat gat toch even moeten gaan dichtrijden... nog in de komende 25 kilometer. Want die anderhalve minuut... ja, je hebt het niet zomaar dicht. En zeker niet... als Lars Boom op kop gaat rijden. En dat uh, doet hij op dit moment. Op de uh, uitlopers... zou je kunnen zeggen, van de Cote puy laurent Waar we dus net omhoog reden. En waar Michael de Lage trouwens als eerste boven kwam. En dat ene puntje wegkaapte. Want daar lag maar één puntje te wachten. Want coachje van de vierde... En Lars Boom nu onder, of tussen de bomen door en onder het gebladerte door uh, van de bomen. Want de bladeren die hangen als een soort natuurlijke tunnel hier over de weg heen. En als ik naar rechts kijk, dan zie ik iets anders natuurlijks. En dat komt hard naar beneden, de regen. Het is nu weer even droog, maar uh, te zien dat het, het aan de rechterzijde van ons weer echt met bakken naar de uit de hemel komt. Ik hoop dat uh, de weg dadelijk maar naar links draait in de richting van Lavor. Want we hebben wel uh, genoeg regen weer gehad voor vandaag. We rijden door het gebied wat wel eens uh, de over van Frankrijk wordt uh, genoemd. Het kan niet verschrikkelijk warm zijn. Maar vandaag is iedereen gekleed alsof we bezig zijn met het verslaan van de Ronde van Vlaanderen. Maar dat is het niet. We zijn uh, bezig met het verslag van uh, de elfde etappe van de Tour. En we zijn er bijna. We rijden puy laurent binnen. Waar dus dat koortje van de net vernoemd werd. Hier weer heel veel publiek. Dat is ook wel weer eens leuk. Want we rijden ook door uh, stukken gedeeld of door gedeelten van het parcours. En door gebieden heen waar het publiek het vandaag een beetje laat afweten. Maar ja, kan ik ook wel uh, begrijpen met dit weer. 25 kilometer nog voor de kopgroep. We noemen nog maar een keer de namen, want voor hetzelfde geld... zijn ze over 10 minuten ingelopen. Lars Boom, Ruben Perez, André Griefko, Miguel de Lage... Tristan en Jimmy Angulva. Angoul, 1 minuut en 15 seconden nog de voorsprong. Radio 1, het NOS-journaal. Het is half 5 geweest, hier is Raymond Serré... De Egyptische regering heeft bijna 600 leidinggevenden bij de politie ontslagen. Die hebben zich schuldig gemaakt aan grof geweld tegen de demonstranten... die in januari en februari tegen president Mubarak in opstand kwamen. Bijna 40 politieofficieren worden vervolgd... wegens het doden van demonstranten. De vakcentrale CNV zegt de meerderheid ja tegen het pensioenakkoord... maar stelt wel voorwaarden. Zo moet de overheid mensen in zware beroepen tegemoetkomen... en moeten jongeren niet onevenredig veel meer... voor de pensioenen van oudere generaties betalen... Mediamagnaat Rupert Murdoch heeft onder politieke drugs een bot op het Britse mediabedrijf BSkyB ingetrokken. In Groot-Brittannië was bij de regering en oppositie veel verzet gerezen tegen de overname vanwege het afluisteren en omkoopschandaal bij News of the World. Die krant van Murdoch verscheen zondag voor het laatst. De Australische mediamagnaat is al voor een deel eigenaar van BSkyB, maar hij wilde alle aandelen overnemen.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 Het is bewolkt in Nederland en van tijd tot tijd valt er ook wat lichte motregen. Vanavond en ook vannacht gaat de neerslag weer intensiveren. Dat betekent dat vooral het noorden en in het westen van het land weer rekening kan houden met veel neerslag en dat duurt tot morgen overdag voort. Ook de rest van het land blijft vannacht niet droog. Van tijd tot tijd valt daar wat regen. Misschien dat het in het zuidoosten wat opklaart en dat koelt af naar zo'n 12 tot 15 graden. Tja, morgen overdag is er ook nog steeds veel wind, windkracht 4 tot 6 en langs de kust waait er een harde wind, windkracht 7. Er kan ook onweer bijzitten bij de neerslag... en het meest, meeste valt dus zo'n 20 tot 50 mm in het noorden en het westen van het land. Het wordt zo'n 16 graden. Heel misschien dat we in het zuidoosten in Limburg nog wel wat zon zien. Vrijdag ook wat zon, af en toe een kleine kans op een bui... maar veel zal er niet vallen... en zaterdag en zondag neemt de kans op bui weer behoorlijk toe. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. 23 files elkaar opgeteld 105 kilometer. De meestal langste files staan in de regio's Amsterdam en Utrecht... Regen Amsterdam, lange file op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. 11 kilometer tussen Laden en Amersfoort Noord. Andere kant op richting Amsterdam, daar staat voor het Watergasmeer 3 kilometer. Dat komt door een geschaarde vrachtwagen met aandanger. Bij Knopend Watergasmeer is de verbindingsweg naar de A10 Zuid afgesloten. Een alternatief is omrijden via de Gaspedammeweg. Op de Ring Amsterdam lange files, omdat de eitunnel is afgesloten... vanwege werkzaamheden. Op de Ring West richting Zaanstad staat voor de Koentunnel 7 kilometer. En tussen Geusweld en Knopeldwatergasmeer rijdt het langzaam over 14 kilometer. Nog lange files in de regio Utrecht. Op de A27 vanuit Utrecht naar Almere. Tussen Knobeldunet en Bulthoven 8 kilometer. Verderop nog eens een keer voor Eemnes 7 kilometer. En op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort. Daar staat bij de afrit Den Dolder nog 3 kilometer na een ongeluk... Met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 Ga naar de foto winkel of bel 0800 0500. Power to you, vodafone. Hola! In Hollanda betalen jullie alles met la pinpassa. Maar in Zorrebregota en Spanje betalen jullie alles anders ineens met constante geld. Waarom is dat? Mira, mira, Mira, Mira. Overhoud waarmee hier. Die maestro logo zit, kan men gratis met la pimpas betalen. Net als thuis. Dus ook les albondigas en patates bravaas in minder staffersbaar. See? Sí? Andele andere. Sí. Maestro, overal veilig betalen. Kijk op maestro.nl. Een idee voor iedereen die slimmer wil sparen.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 Vijf minuten over half vijf. We gaan weer terug naar de Tour. Eh, Gio, want Sebastien zei ja, met een minuut of tien, daar zijn ze waarschijnlijk ingelopen. Dus ik noem de namen nog maar een keer. Kunnen we ze nog een keer noemen? Ja, hoor, we kunnen ze nog zeker noemen. Perez, Boom, Grifco, De Lage, Valentin en Onkel Van. Want ze hebben nog steeds voorsprong hoor. 1 minuut en 15 seconden. Zoveel gaat er niet af van die voorsprong. En dat is dan vooral te danken geweest aan Lars Boom, die toch echt flink hard aan kop van dat kopgroepje trekt. Maar als je kijkt naar het peloton, ja, dat is ook echt een hele lang lint. Je ziet een mannetje of tien daar achter elkaar rijden. Dan wordt het even wat breder. Dan zitten er wat meer renners in de beschutting. En daarna is het weer een enorm lang lint van renners. Want het gaat verschrikkelijk hard. Ook in het peloton. En dat is dan wel het mooie van die inspanning van Lars Boom. De kop van die kopgroep. Dat het peloton ook echt volle bak moet rijden om ze in te gaan lopen. Dat ze ze niet zomaar te pakken gaan krijgen. Tussen de zonnebloemen door. Maar ja, de zonnebloemen staan een beetje met de kopjes naar beneden. Want het regent natuurlijk Natuurlijk alweer. het wordt alleen maar gevaarlijker in die laatste 19 kilometer van de etappe. Dus nog steeds die zes man. We merken net ook zo nu en dan aan de motor hoor, dat hij een beetje glibbert zo over de weg... Het mooie aan die zonnebloemvelden is dat je zo nu en dan, uh, daar zo'n hoofdje van een fotograaf bovenuit ziet... die uh, de traditionele aan het, de foto's aan het nemen is. Nou, dan zouden ze nu een foto kunnen nemen van Lars Boom... die weer eens een keer aan, uh, de kopgroep rij, op de kop van de kopgroep rijdt... en dat tempo weer eens opvoert op een kniepig uh, stukje. Weg loopt hier uh, schuin, of uh, loopt hij toch wel... Een beetje verleidelijk omhoog. Ik kijk eens achterom. Daar zie ik inderdaad uh, de, het eerste deel van het peloton aankomen. Want het uh, verschil is nog maar één minuut in het uh, voordeel van de groep met Lars Boom. Ik ben benieuwd als deze bij elkaar blijven. Deze zes. Wie er uh, verkozen gaat worden tot uh, strijdlustigste renner. Boom maakt toch zeker wel een kans. Maar ja, voor de dagzegen. Ik denk niet uh, dat het erin zit hoor. Of er moet iets verrassends gebeuren. Nog uh, misschien wel hierachter. Of iemand moet nog heel veel over hebben van de zes. Hiervoor Ruben Perez. Die kleine Bas komt weer van de kop af. Het valt nu zelfs even een beetje stil. Wordt ze nu en dan ook even naar elkaar gekeken. Tempo onder de 40 km per uur. Ook dus omdat de weg een beetje lastig hier omhoog loopt. Het loopt wel weer iets op. 1 minuut en 13 seconden. Het verschil tussen de kopgroep van 6 en het peloton hierachter in de laatste 20 kilometer. De Radio 1 Tour Top 100. Nummer 49. 100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 Viendra pas ce soir, me crie mon désespoir, mais tombe la neige impassible ma neige.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 Tu ne viendras pas ce soir Me crie mon désespoir Het meest verkopende belg, platenbelg aller tijden, Adamo. 63 is dit natuurlijk, La Neige, een beetje terug, nummer Tombe La Neige. Hij staat met meer dan vijf nummers in deze top 100. Voeper, meteen, monsieur, kan ik u wel verklappen, is de hoogste natuurlijk. De beroemdste maar hij staat er vijf keer in. Denkt u nou, leuk al die Franse nummers, ik wil ze eigenlijk allemaal nog eens even achter elkaar horen. Nou, even opblijven, maar naar Casa Luna om twee uur op Radio 1. De nummers 61 tot en met 100 in De Nacht klinkt anders met Roel Koenders vannacht. En dus gaan wij praten met uh, Hart Vierhouten. Ik zat al een zwaaien voor die Tour Flitsaard, maar wij gaan eerst nog eens even uh, flits, analyseren. Flits, flits. flits, flits, flits. Uh, wij gaan kijken. Um, want die zes houden het lang, lang en lang vol. En toch ik begrijp je het gevoel dat het scenario hetzelfde wordt als de andere dagen? Ja, er is wel verschrikkelijk veel strijd. Ik bedoel, de groep werkt nog steeds samen. Het is uh, 15 kilometer naar de streep. Er is er geen eentje die aan het verzaken is. Ik uh, moet wel zeggen dat Lars Boom wel verschrikkelijk veel werk opknapt in de kopgroep. Maar hij heeft daar ook een goed gevoel bij, denk ik. En voelt zich heel sterk. Dus dat, dat, dat is niet... Uh, dat is niet uh, hij wil heel, heel graag vooruit blijven. Dat, dat laat hij wel heel duidelijk zien. En je ziet de kopjes van een man in het peloton die aan het rijden zijn. Nou, die, die hangen ook uh, op het stuur. Uh, bijna, bijna onder het stuur ook. Het is weer een beetje gaan regenen. Uh, bochtjes soms, dorpjes door. Is dat eigenlijk een voordeel? Met een klein groepje dan? Gevoelsmatig, zeggen wij. Dan is het toch lekkerder om met een klein groepje daar doorheen te, te waaien. De eerste tien van het peloton die, die hebben hetzelfde gevoel, maar al de rest niet. En dat maakt gelijk ook weer waar we, waar we eigenlijk de hele tijd al een beetje over hebben. Dat iedereen wil wel bij die eerste tien zitten. Yeah. Alleen daar rijden nou net die renners die uh, die, die, die, die kopgroep proberen terug te pakken. En die die, die die tijd uh, proberen in te lopen. Dus de kopmannen, iedereen die achter die plek nummer 10 zit... die moeten wel harder remmen, die moeten wel oppassen. Yeah. Die moeten dus ook die door moet het dorpje al. heen. Dus daar is ook een beetje maar de plek maar, ik van ik het trekken af. en duwen wat daar plaatsvindt. Nou vinden wij het niet lekker dat het regent vandaag, hoor ik al die mensen al die winkels zeggen. Maar wielrenners houden hier ook niet van, hè, denk ik, want het plinst, hè? Nee, dit is, is, is even te veel voor een Tour de France in juli, in de zomermaand. Dan, uh, uh, zeven dagen regen, ik bedoel, dan, dan, heb je, dan heb je het wel een beetje gehad onderhand. En je weet wat er nog komen gaat, en je weet nog waar je naartoe moet. Zeker ook de komende dagen, als we in de Pyreneeën die regen krijgen, dan... Uh, ja, dan is dat echt wel een aanslag op je lijf. En dat, dat is het parcours sowieso al. Dus dat, dat, is een beetje, dat is een beetje jammer. Maar wij volgers vinden het wel mooi. En Gio, jij hebt wel een dak boven je hoofd, daar neem nou, ik aan. Ja. Hè? ja, ik heb een dak <laughs> boven mijn hoofd. Maar ik denk dat ik straks wel een zwemvest nodig heb. Want het komt hier nu echt ja. letterlijk met bakken uit de hemel. Het is onvoorstelbaar als je kijkt naar de finishstraat. De mannetjes die daar ook doorlopen. Het publiek met de parapluus boven het hoofd. Het komt ook recht naar beneden. Het waait niet. Maar het ziet er echt uit als een wolkbreuk hier boven Lavor. En dat is toch wel bijzonder. Want tot nu toe is het hier gewoon droog gebleven de laatste uren. Wat zul je altijd zien? Komen de renners eraan. En dan gaat het bakken tegelijk regenen. Lars Bak, over bakken gesproken. Lars Bak de Deen nog steeds op kop van dat peloton. Dan wordt het tempo weer overgenomen door een van zijn ploegmaats. Simon Gerens van Sky die zit daar dan achter als enige vreemdeling in dat HTC treintje. Het treintje van Mark Cavendish die ik daarachter verscholen zie rijden. En af en toe trekt hij toch ook wel gekke bekken hoor. Grimassen op de fiets, want ook hij heeft het natuurlijk zwaar in die enorme regenbui. En het is nog steeds 41 seconden, 13 kilometer nog te rijden. Ze mogen nog steeds hopen, het groepje met Lars Bomen. We keken hem er net even in het gezicht. Ho oh, wat zag hij eruit zeg. Het zijn bijna de mijnwerkers van eer. Op de fiets, op weg naar Lavour in die laatste 15, seconden, fi, uh, laatste 15 kilometer. Knokkend voor elke seconde die ze hebben. Wij zitten er inmiddels voor. De weg was mooi breed. En we dachten, laten we de jury maar te vriend houden. En met die teruglopende voorsprong is dus dit wel een uh, mooi moment om er voorbij te gaan en ervoor te zitten. Dan zie je bijna net zoveel. En dat is toch wat veiliger dan wanneer je op het laatste moment er nog uh, tussenuit moet. Daar komen ze aan, die zes met Boom. Daar uh, nog altijd goed meedraaien. Tristan Valentin, de Fransman van Covidis. Schuwt het werk ook niet in in de verte. Daar zien we de knipperlichten van de Franse gendarmes die voor het peloton uh, zitten. Het verschil nog zo rond de 14 seconden. Maar ze zijn er nog en dus mogen ze hopen. langs Boom, Pires, Griefco de Lage, Valentin en Angoulval. Dat de etappes langer waren en de plaatjes korter. 2 minuten 10, Chris Montes, let's dance. 2 minuten 10, daar zouden die 6 in ieder geval van dromen, Gio. Ja, daar zouden ze zeker van dromen. Dat gaan ze ook absoluut niet redden. Het is nu met uw Gos. ...die een tempo moet maken daar aan de kop. Dan weten we in ieder geval dat hij niet mee gaat sprinten. Maar dat hij uh, toch zijn werk moet doen voor Mark. Kevin is zijn ploeggenoot. Want Gos kan ook een eindje sprinten hoor. Die won dit jaar al een keer in Milan San Remo. En uh, dat geeft maar weer aan hoe snel hij is. Terwijl uh, de kopgroep nog steeds een voorsprong heeft van 32 seconden. En af en toe hier aan de finish het beeld gewoon helemaal wegvalt. Dus zullen we straks overeind moeten gaan staan en de weg afkijken. Want het is een lange rechte aankomst hier. We hebben hem vanmorgen met de auto gedaan. De wegen... Die... Die zijn nu bijna niet meer bochtig vanaf 10 kilometer voor de finish tot aan de finish. Maar ze zijn wel smal. Heel erg smal. En zo af en toe bij zo'n boog, zo'n kilometerboog, dan versmalt het nog eens een keer extra. Omdat de hekken naar binnen zijn geplaatst. Daar zullen ze voor moeten oppassen straks als ze volop bezig zijn in die laatste 5 kilometers. Maar we hebben nog steeds zes man aan de leiding. En ik vraag me af. Gaat er nog iemand het proberen? Ja, daar ben ik ook benieuwd naar. Zitten dus inmiddels in de laatste 10 kilometer. En ik kijk achterom en dan zie ik een hoop koplampen. Van al die motoren en de auto's rond de zes man heen. En dan tussen die koplampen door zwarte schimmen, als het ware. En dat zijn de zes koplopers. Want ja, een wielrenner draagt natuurlijk geen lampje op zijn fiets. Ruben Perez, Lars Boom, André Griefko, Delage, Tristan Valentin en Angoul Va. 30 seconden nog maar de voorsprong op het peloton. Nu nu nog een brede weg, dat wordt dus dadelijk allemaal wat smaller. Beetje de beschutting van de bomen, maar de wind ook schuint tegen en dat is een nadeel. En we hoeven niet te kijken waar lavor precies ligt, want die bui die Gio schetste, die zien we liggen schuin voor ons. Een gitzwarte lucht, daar moeten we dus heen. Dat is de regen bij de finish en als ik achterom kijk, zijn ze nog met z'n zessen bij elkaar. Maar de vlak achter komt al het peloton, een half minuutje dus nog. Aan vier Vierhouten, ze moeten volle bak rijden, zei jij. Gisteren moesten ze dat ook. En ze zijn de mannen van Cavendish. En toen waren ze ook wel zo kapot hoe ze ze hadden... dat dat treintje vervolgens niet meer helemaal zijn dienst kon doen. Hè? Kunnen we dat vandaag uh, misschien wel weer verwachten? Ik denk het wel. Het is uh, toch nog kort te gaan naar de, naar de streep toe. 8,8 kilometer, 30 seconden. Het gaat erom hangen. De, zolang de kopgroep samen blijft werken... kunnen ze voor zich houden dat ze, dat ze maar vier man achter zich hebben die aan het rijden zijn waarvan drie het meeste werk doen. En zij zijn, uh, ja, ze zijn toch met uh, twee mannetjes meer. Dus de, ja. ze moeten proberen stand te houden... en zo laat mogelijk pas uh, gaan pokeren van... Gaan we voor de red Ja, wat, wie gaat dat is dat wel doen? Mijn vraag was, je bent met zes. Enerzijds weet je, sommigen weten: als ik mee blijf fietsen, wint iedereen. Maar ik niet, zeg maar. Dus je hebt een ander belang. Dat gaat ook heel langzaam in die hoofden komen. Als je dat nu doet, is het funest natuurlijk. Dus je moet. Je, wat, wat, wat, als je nog denkt: ik kan alleen weg uit die zes. Als je dat nog denkt na al die kilometers. Want dat, dat wij dat hier achter dat tafeltje bedenken, dat is mooi. Wat is dan het moment? Is er een, een moment dat je zegt, dan, heb, dan moet je het op vier kilometer. Waar doe je dat? Nee, zeker niet. Dat, dat moet gewoon later zijn. Want het peloton blijft komen. En je moet dus maximaal gebruik maken van je, van je medevluchters. Zodat zij op kop blijven rijden. Op het moment dat je voelt dat er één of twee man echt aan het minder is op kop. Dat merk je heel gauw aan tempo. Want dan moet jij het tempo weer optrekken. Dan weet je dat ze een beetje aan het lamzakken zijn. En dan weet je dat je ze echt op moet passen. En dan, dan komt ook het moment van zelf te gaan komt steeds dichterbij. Lars Boom is iemand waar wij altijd heel veel uh, verwachtingen bij hebben. Uh, is het iemand die, dit no die, die nog kan, weg kan uit zo'n groepje? Ja, Lars is niet iemand die, die met de groep meedraait... Ja. Omdat die, en wetend dat er een ander is die gaat winnen. Dus Lars die draait mee in deze kopgroep met het goede gevoel. Weet dat hij nog iets over heeft uh, voor, voor die finale, voor die streep, voor die finish... Hij is niet in de hele dag vooruit in een kopgroep om mee te rijden. Lars is mee vooruit om die rit te winnen. Dat, is, uh, dat zit in Lars hoofd. Sprinters um, uh, zijn sprinters, durven veel. Maar er staat bijna water op dat wegdek, Aard. Wat we net zagen, voor als, als het op die sprint zou aankomen. Zeg jij dan al bij voorbaat, nou, dan moet je die of die. Uh, die, die, die zal denken vandaag, ik, ik moet nog vaker sprinten. Zijn er sprinters met angst? Of bestaan er überhaupt geen sprinters met angst? Nee, je hebt wel de een die iets beter is dan, dan de ander met nat wegdek. Uh, er is er één die was daar heer en meester in, dat was Robbie McEwen. Die is niet bij deze Tour, die zit niet in deze etappe. Uh, die kon uh, met twee wielen nog steeds door de bocht gaan... terwijl een ander dacht van ja, ja, dat kan niet. En uh, die kwam met vier meter voorsprong uit, en won de rit. Dat heeft hij meerdere malen gedaan, zowel in Giro als in een Tour. Maar... In, in, in deze groep kan ik het niet bedenken wie hier de, de, de, de uitermate goed in is op dit moment. We hebben niet een echte slecht weer sprinter, zeg ja, maar. Ja, Lars Boom natuurlijk. Ja, nee, Maar bij de, bij, als het op de massasprint zou aankomen nee, bij nee, die sprinters. Nee, kan Ze kan zitten er we? wel allemaal uh, nog bij, volgens mij, ja, alle sprinters. We hebben vandaag niet zoals gisteren een breuk in het peloton gehad. Maar... Het is werken, werken, werken om nu voorin te komen. Ja, en iedereen wil graag voorin zitten. Want je kunt voordat de drie kilometer begonnen is, kun je al op achterstand komen. Omdat het toch een beetje gaat draaien. Een beetje links om rechts met die gladde wegen. Eén valpartijtje en je kunt, komt op achterstand. En dan moet je dat allemaal net binnen die laatste drie kilometer hebben. En dan heb, verlies je geen tijd. Maar daar zijn ze nog niet. Daar zijn ze nog niet. We gaan eens kijken waar ze wel zijn. Want Gio, Gio, hou ons niet langer in spanning. Hoe is het met de zes? Het is geweldig hoor. Het is een gevecht van een groepje van zes tegen een compleet peloton. Maar dat peloton dat uh, dun steeds verder uit. TJ Van Garderen gelost. Matthew Gos gelost. Allemaal helpers van Mark Cavendish. Terwijl hier nu op de finish opnieuw het beeld uh, wegvalt. We weten dat er een grote groep al gelost is. Uh, daarachter zit, achter het peloton, met Bouke Mollema, met Thomas de Gent van Van Kanselij, Met Gert Steegmans. Die zijn allemaal uh, gelost. Die doen allemaal niet mee. En zojuist zag ik ook een uh, Rabotreintje naast dit. Van Mark Kevin is komen met Geising, Jolingi, Ten Dam. Al die mannen die proberen in ieder geval om hun kopman buiten de problemen te houden. Ik kijk nu weer even op het scherm in de cabine naast ons. 20 seconden is het verschil. Het zijn nu de lampere mannen die op kop rijden. Dat betekent dat ze gaan rijden voor Alessandro Petacchi. En ze zijn nog bij elkaar voor zover wij dat kunnen zien. Want daar in de vette zie ik die schimmen weer aankomen: de zes koplopers Ruben Perez, Lars Boom, André Griefko, Mikael De Laag zit Tristan Valentin en Jimmy Angolva nu in de stromende regen werkelijk. De regen klettert naar beneden. Je ziet dat opspattende water op de weg. Je ziet het geflits van de fotografen die de laatste foto's nog eventjes willen maken voordat zij weg moeten wezen, voordat zij richting de streep moeten doorrijden. Maar door dat werk van Lampen wordt de voorsprong nu toch behoorlijk snel minder. Want het is nog maar 15 seconden. 15 seconden voor de groep van Lars Boom die als ze door de regen, in de vet te kijken, het spandoek zien van de laatste 5 kilometer. Er is nog steeds een gaatje hoor, 17 seconden is het gaatje tussen de kopgroep en uh, de achtervolgers. Nog steeds die kopgroep met z'n zessen bij elkaar. 5,1 kilometer te rijden en houden ze stand of houden ze niet stand? Het is een heroïsch gevecht in een, uh, ja, echt apocalyptisch. Zijn prachtige woorden allemaal, maar apocalyptische omstandigheden. Want de regen komt met bakken naar beneden. Nu komt het peloton pas onder de boog van de 5 kilometer door aangevoerd. Door de mannen van Petaki. 11 seconden. 11 seconden is het op die 5 uh, kilometer van de aankomst. Voor uh, de kopgroep van 6. Ja, wellicht dat, uh, dat het uh, wel juist de weersomstandigheden zijn. Die uh, in het voordeel spreken van deze 6. En Lars Boom demarreert. Lars Boom zie ik daar gewoon wegrijden. Tussen die uh, bomen door. Mag... Gaat Lars Boom. Lars Boom in de aanval. Lars Boom in de aanval. Dat kan hij natuurlijk. Helemaal in zijn eentje. We weten dat hij het kan. Hij deed die 2 in de Vuelta, toen reed hij op weg naar Cordoba. Een heel peloton Spanjaarden naar huis. Dat deed hij op een klimmetje. Hij kwam toen alleen aan in Cordoba voor zijn eerste overwinning in de grote ronde. En nu heeft hij de polsen op het stuur gelegd. Hij zit in een tijdrijdershouding, zit hij op de fiets. En dan kijk ik naar achter en dan zie ik Lars Boom rijden. Daarachter de vijf man en daarachter dan weer het peloton. Het verschil is niet groot.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 Boom uit Vlijmen. 3,3 kilometer nog te rijden en hij rijdt aan de leiding in deze Tour de France. Hij rijdt aan de leiding in deze etappe naar Lavour. En het peloton, het is nog steeds een ontregeld peloton. Eén mannetje van Lamper op kop. De achteraan de mannen van HTC Columbia. En zij gaan nu drie, vier man oprapen uit de oorspronkelijke koproep. Maar Lars Boom, die is nog steeds los. Lars Boom zit daar nog altijd voor op die kaars, kaarsrechte weg. Maar ik denk dat ze hem geen eens zien. Door de regen heen, want het is een soort mist. Hij rijdt de laatste drie kilometer in. Inmiddels maar, hij heeft nog acht seconden. Acht seconden in drie kilometer. Lars, geef alles wat je hebt. De mannen van ATC Columbia, de ploeggenoten van Mark Cavendish. Ze doen er alles aan om Lars Boom te pakken te krijgen. En ze komen dichterbij, ze komen steeds dichterbij. Meter voor meter, maar wat gaat het moeizaam. En wat weert die Lars Boom, maar nu is het voorbij. Lars Boom geeft het op, hij laat zich inlopen door het peloton. Twee kilometer nog te rijden. En nu zijn het de ploeggenoten van Tyler Furra die het tempo maken. De mannen van Garmin Cervelo. We zien daar een compleet treintje op kop rijden. Dat betekent dat HTC niet meer de enige ploeg is die tempo moet maken. Dat betekent ook alweer dat Mark Cavendish in een gunstige positie zit. Hij heeft Mark Renshaw nog voor zich zitten. We zien daar ook de ploeggenoten van André Krijpel. Die proberen hem naar voren te laveren. En dan zien we daar ook nog wat mannetjes van Mobistar. Die rijden natuurlijk allemaal voor Joaquim Rojas. En de mannen van Team Sky komen erbij. Het gaat een sprint worden waarbij veel ploegen betrokken zijn. Ik zie zelfs in de verte ook nog Nicky Terpstra rijden voor Step. Maar ja, voor wie moet hij dan de sprint aantrekken? De laatste kilometer is ingegaan van deze etappe naar Lavour. Deze zijk- en zijknatte etappe. En we gaan een sprint krijgen, een massasprint. De laatste kans voor de sprinters voordat we de bergen ingaan. Voordat we in de Pyreneeën zitten. Ik zie Galim Zianov, de man van Katusha, zie ik daar ook nog bij zitten. Maar die lijkt wel wat ver naar achteren te zitten. En dan kijk ik ook nog naar... Even kijken, is het VU die daar nog bij zit? De VU daar in het wiel van Mark Cavendish. Die probeert ook nog mee te sprinten. En dan gaan we beginnen met de sprint... En